Thomas met het NOS-journaal. Bij het klimaatprotest in Amsterdam voor het Rijksmuseum zijn nu 80 betogers opgepakt. Ze blokkeren de doorgaande weg voor het museum, ondanks een verbod. Ze mogen wel protesteren, maar dan op het museumplein. Daar zijn nu zo'n 150 demonstranten naartoe. De betogers van de actiegroep Extinction Rebellion blokkeerden de stadhouderskade vanochtend vroeg. Ze vinden dat de overheid te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan. In de Tweede Kamer wordt bezorgd gereageerd op de terugtrekking van de Amerikaanse militairen uit het noorden van Syrië. Onder meer VVD, D66 en ChristenUnie noemen de ontwikkeling verschrikkelijk, gevaarlijk en zeer zorgwekkend. Het gebied aan de grens met Turkije was in handen van IS. Het werd veroverd door de Koerden met hulp van de Amerikanen. President Trump heeft met de Turkse president Erdogan afgetrokken, afgesproken dat Amerika zich terugtrekt. Turkije krijgt dan de kans de Koerden, die het beschouwt als terroristen, te verdrijven. De partijen in de Tweede Kamer zijn bang dat er een grote vluchtelingenstroom uit Noord-Syrië op gang komt. Boeren hebben aangekondigd dat ze weer gaan demonstreren. De organisatie Farmers Defence Force zegt dat er volgende week woensdag ergens in de Randstad een protestbijeenkomst zal zijn. De boeren willen niet zeggen wat ze van plan zijn. Ze zeggen alleen dat het publiek er meer last van krijgt dan vorige week. Ten noorden van Japan is een Noord-Koreaans visserschip in aanvaring gekomen met een patrouilleschip van de Japanse kustwacht en gezonken. Volgens Japan waren er twintig vissers aan boord. Door de aanvaring kwam een aantal Noord-Koreanen in zee terecht. Ze werden door de kustwacht gered. Het weer toenemende bewolking. Het is nog droog en het wordt een graad of veertien. Vanavond en vannacht regen. Morgenochtend geleidelijk opklaringen. Maar later weer kans op een bui en het wordt morgen vijftien graden.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 Heeft nog altijd een van de betere platen van Michael Jackson, deze op de mall. 7 over 2, Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij de Zandvoortse radio. Wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met Zandvoort op zaterdag. En dat is na 2 uur jazz op de zaterdagmiddag. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemorgen, miljard. Goedemorgen, wakker geworden of niet? Ja, ik ben wakker. <h> Gelukkig.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 I'm gonna cry it there when I wanna All these other girls are tempting but I'm in Het was alweer even geleden dat we deze plaat van Omi voor je draaiden. Dat was de cheerleader. 13 over 2, Zandvoort, nogmaals een goeiemiddag en leuk dat je luistert. Wij zijn er tot aan 5 uur en we hebben er zin in. Zo dadelijk het uh, Salvage nieuws in het kort. Albert Jan heeft alweer een heel stapel uh, A4'tjes voor zich. Dus dat gaat weer een uh, blokje worden. Oh, ongelooflijk. Gewoon uh, blijf luisteren. Dan hoor je het vanzelf langskomen. En dit is een dance van de Whispers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 You.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 We're chasing dars We'll be dancing in the dust Cause we're coming through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 Al dus Rico Schreuder. Nou, dat valt helemaal niet tegen, Albert-Jan. Nee hoor. Dus de komende dagen best uh, redelijk weer hier in uh, Zandvoort. Wil je het weer uh, nalezen? Ga nou, na, naar www.ricoweer.nl Dat was het weer. Zie je de Ja, en dus, uh, dan is de zomer gewoon voorbij en dan nog een graadje of 14.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 Het bericht over de wateroverlast van afgelopen dinsdag. Draai door deze van Go West. And we close our eyes. Ja, straks uiteraard het voetbal de wedstrijd van vandaag. SV Sanford tegen Jong Holland. We melden ons voor Draai Joop. daar is. We'll be right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 Even een lekkere plaat uit de jaren 80, Laura Brenniken was dat. En de self-control. Vandaag, uh, we zeiden het uh, net al, is uh, de voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen jong Holland. En uh, voor ons ter plekke daar is uh, Joop van Nes op Duitsersveld. Goedemiddag Joop, welkom. Goedemiddag Rob en luisteraars, ja, een beetje later dan gewend. Maar ja, er is zich te doen als een uh, protestmaas, uh, een dikke uur te laat, gaat beginnen.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 zelfs het met 1-0. Kijk, dat is toch leuk om eens een keertje mee te beginnen. Zei het, zo ui, ja, als we maar bellen, hè, dan, uh, dan komt het goed, hè, Jan. <laughs> ja, ja. Goed, 1-0. Ja, uh, Van Holland heeft nog niks gewonnen. Hij heeft uh, zelfs nog niet eens een wedstrijd gelijk gespeeld. staat dus met nul punten onderaan, samen met, met nog een tweetal ploegen. Uh, Eén een van die, uh, die kennen we, dat is Edo uit Haarlem en Nita die hebben we vorige week gehad.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 Die wil Zandvoort natuurlijk in handen houden. En Pijner Sonier die is, zal er alles aan doen om dat het voor elkaar te krijgen. Op dit moment Jong-Holland in de aanval. Op de helft dus van Zandvoort wordt daar weggewerkt door uh, Sanum vertoet. Over de zijlijn is uh, Jong-Holland gaan gooien. Jong-Holland, ook wel het andere Oranje genoemd. Net zoals Volendam, in het Oranje-zwart. Uh, maar goed, uh, we zijn er al eerder tegengekomen. Ze zijn vorig jaar gepromoveerd. <tie> We zijn in die derde klasse alles eerder uh, tegengekomen. En er was een lastige uh, regensing toen. een lastige club. De Daan Kerkman kon die bal makkelijk oppakken, de keeper van Zandvoort. Gooit die, gaat die afgatting uit, naar even kijken wie is dat, ja, dat is dan een, een nieuwe jongen, ik kan nooit dus naar Oh, van Dijk. Uh, ja, Robert van Dijk. En uh, terug naar helemaal terug naar de verdediging waar uh, uh, hoe heet die? Uh, Berg Belenkamp. Milan Berg Belenkamp, de bal op voren werkt. En uh, de, uh, Zandvoort die verliest die bal via voet uh, over de zijlijn. En de jongen loslacht van gooien. Goed, ik, ik moet nog even inwerken in de nummers. En, uh, uh, dus we gaan maar terug naar de studio.